Doorgenomen en dat heeft geleid tot een notitie vanuit de Griffie waarin aangegeven wordt dat de te verwachte uh, werkbelasting uh, vanaf 2018, in elk geval vanaf 2018, iets zal toenemen uh, in het kader van de ambtelijke samenwerking. Dat is in dit soort situaties vrij gebruikelijk en dat is aangegeven in die notitie. Die notitie is ook de aanleiding geweest, voorzitter, om vervolgens. Uh, ...daarop te anticiperen en uh, aan het college uh, op te roepen uh, om te zorgen in de begroting van het najaar... ...om daar geld voor op te nemen voor die uh, geringe formatieaanpassing die volgens ons noodzakelijk is. En ons uh, zijn op dit moment uh, de uh, partijen CDA, Oudere Partij Zandvoort, D66, Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort... ...Lijstenveld, en gemeentebelangen Zandvoort. Uh, het lijkt mij uh, voldoende als ik het uh, besluit ja. uh, toelicht en niet overwegingen... ...want die zijn terug te vinden in die Griffie-nota... ...en wij hebben er eerder met elkaar over gesproken... ...dus het zal bij de mensen hier wel degelijk bekend zijn. Wat we dus uh, vragen op dit moment is... Uh, ...ten aanzien van de uh, formatie van de Griffie... Uh, ...het besluit, besluitpunt van 26 juni 2013 op te schorten voor de begrotingsjaren 2018 en 2019. En het is al eerder uh, genoemd, ook door mensen hier, dat heeft te maken met de peri vorige periode waarin er bezuinigd is op personeel. Uh, het tweede besluitpunt van 26 juni 2013 per 1 januari 2018 in te trekken. En wij dragen het college op, de raad, het hoogste orgaan in de gemeente, draagt het college dus op om het aanvullende budget voor de griffieformatie van 2018 en 2019 te dekken uit de transitiemiddelen. En als dat niet toereikend of beschikbaar is, dat zullen wij van u horen in uh, de, het najaar, dat op te nemen in de begroting en dan te dekken uit de algemene middelen. Uh, wij zijn niet voor een open eindsituatie, dus wij hebben uh, in de laatste bullet aangegeven om in de loop van 2019 definitief te besluiten over de formatie van de griffie vanaf 2020 of eerder, als dat door personeelsverloop noodzakelijk is. En die toevoeging die heeft te maken met het feit als iemand zou vertrekken... dan zul je daar wel een gesprek mee moeten voeren en moeilijk dit, mee, uh, hier, dit hiermee rekening houden. Uh, de evaluatie die is, en daar gaan we straks over praten als het over de ambtelijke samenwerking gaat, na twee jaar. En dan wordt die na twee jaar nog eens overgedaan, dus het vierde jaar... En dat betekent dat we die tijd goed kunnen gebruiken van die eerste evaluatie... om te kijken wat dit nu betekent heeft voor het werk van de griffie en daarmee ook voor de formatie. En dat is de reden uh, van dit uh, ontwerpbesluit en het college te vragen uh, daar dekking voor te gaan zoeken in de begroting. Dank u wel. Dank u wel, meneer Metters. kijk nog even rond voor de zekerheid. Nou, dan uh, is volgens mij de termijn van de wethouder aangebroken... En hij zit niet voor niks zo recht op, met zoveel complimenten op zak. Meneer Bluis. Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Ja, bedankt voor de complimenten. Ik zal ze nogmaals overbrengen, ook aan de organisatie, maar ook aan u, want u hebt er ook inderdaad aan bijgedragen de afgelopen jaren. Maar we hebben de wind ook wel een beetje mee, natuurlijk, met, de, met deze economie. Maar ik denk dat u ook de goede beslissing hebt genomen. En het college: de colleges, daarin steeds. Voor 100% allemaal heb gesteund. Want volgens mij was daar nooit een discussie over. Dus bedankt daarvoor. Um, nou, ga eerst maar even naar die, die beroemde 1,5, dat ratiobedrag. Kijk, feitelijk, dat ratiobedrag en, en de, de waardecijfers erbij. Uh, 1,5 is ruim voldoende, meneer Berensen, dus dat is iets anders wat u zegt. Maar dat ratiobedrag wordt normaal berekend, inclusief de bestemmingsreserves. En dat zijn onze bestemmingsreserves die wij hebben. Wat zegt dit college? Nee, die bestemmingsreserves die zijn bestemd. Dus ik vind het niet goed om bestemmingsreserves te gebruiken om die ratio te berekenen. Die bestemmingsreserves zijn 9 miljoen. Dus als je bij die 7,5 miljoen die 9 telt, dan komt die op 3,4 uit. Dus volgens de, de, de methodes van Bartje of van wie die ook nou zijn... De, dus, dat zou dus het echte getal zijn. Wij hebben gekozen. Wij gaan niet de bestemmingsreserves meenemen, Omdat we die bestemd hebben. Ik, ik heb het altijd raar gevonden. Nou, en nu ik wethouder van financiën ben. heb ik geluk, dan het geluk dat ik daar wat mee kan doen. En dat heb ik dus ook gedaan. Dus wat dat betreft in die zin moet u dat uh, zo lezen. Daarnaast hebben we ook gezegd. Dat staat dan niet. Maar we bepalen jaarlijks de hoogte van de, de algemene reserve. Dit jaar, voor het komende jaar hebben we hem op 6 miljoen gezet. Als het nog blijkt. Dus dat gaan we ook elk jaar bepalen. En daarnaast kijken we ook naar onze kerngetallen. solvabiliteit, deparatio, et cetera. Die nemen we allemaal mee. En op basis daarvan beslissen we. Maar we zeggen wel dat die minimaal die 1,5 zonder die bestemmingsreserves moet hebben. Dus ik hoop dat ik het duidelijk heb uitgelegd. Feitelijk is hij dus ruim boven de drie. Als je hem zou berekenen volgens de methode van Bartjes. Maar dat doen wij niet. Um, dan over... Uh... De, lasten, de lastenverlichting en eh, dat ook in relatie tot uh, ook de brief van de provincie en, en over de, over, ja, de achterstallig onderhoud en het, en het inlopen en het op een bepaald kwaliteitsniveau brengen. Dat is de nota openbare ruimte, daar zijn we mee bezig. En om de, de discussie met u kwam over ja, die lastenverlaging en welke ruimte er is. Er, hebben wij dus alvast de, in, in die not, notitie de, een, een vooruitblik, een voorkast genomen op de investeringen die we moeten doen. Daarnaast hebben we nog een andere problematiek en dat is de precario. De precario hebben wij uh, op de kabels en leidingen. Die gaat vervallen. Dus die zeggen wij van ja, die zijn niet meer structureel in te zetten. Die zetten we alleen nog maar incidenteel in. Dat is al vooruitlopen op. Dus naast, dit soort mooie getallen als ratio getallen, blijf ik altijd zeggen dat je expectatie en hoe je met je expectatie in de tijd omgaat nog steeds het belangrijkste is. Dus, dus door daar zo mee om te gaan, hou je ook evenwicht in je begrotingen en ook in die kentgetallen en in de uitkomsten, de, de verwachtingen die je dan hebt. Die precario, die zijn in 2014 van 0,5 naar 2 euro gedaan om een bezuiniging op te vangen. Onder andere een bezuiniging. Daarnaast is het toen ook nog eens wat extra, volgens mij 200.000 euro. Ik schat dus in een 5% OZB verhoogd, schat ik zo maar even in. Nou, wat we dus nu eerst gaan doen, is die precario opvangen. En daarnaast gaan we kijken, en dat denken we dat we dat vooral bij de riool en bij de afvalheffingen kunnen vinden, om lastenverlaging te doen, of in ieder geval om die woonlasten naar dat niveau, ik zeg dan maar dat niveau wat de heer Berends aanhaalt... die 723 euro gemiddeld is dat, wat ook in Nederland is te brengen. Ik denk dat dat moet lukken, dus ik denk dat we wel in staat zijn... om een stukje lastenverlichting te doen. De kans is groot dat dat uh, genees budgetair neutraal kan verlopen... want dat gaat via de kostendekkende tarieven. Daarom heb ik ook nog even laten zien welke voorzieningen er in het zijn opgenomen... zodat je ook kunt zien wat de effecten zijn van 5% en 10% verlagingen van de voorzieningen. Bij het riool moeten we nog wel even heel serieus kijken, ook naar die nood de openbare ruimte. Omdat als we daar investeringen gaan doen, gaat ook in, in dat scala wat, ander zaak, wat anders lopen. Maar voor zover ik het nu kan overzien, is dat redelijk goed bij de GAP, wat we twee jaar geleden hebben vastgesteld, redelijk goed ingeschat. Dus ik denk dat, dat, dus dat we wel in staat zijn om lastenverlichting te doen. We zullen ook nog kijken of we misschien wel de nullijn ook voor de OZB kunnen volgen. Maar misschien laten we die keuze aan u. Want aan de andere kant zeggen wij, als we willen investeren in de toekomst van Zandvoort, moeten we het en-en doen. Dus in het kader van wat we... doen niet vanuit de negatief zin, want we zijn een toeristenplaats. Maar we constateren met z'n allen dat er een onttrekking aan de woningvoorraad plaatsvindt. Dat er in strijd wordt gehandeld soms met bestemmingsplannen. Dat er soms overlast is, in, vooral in de vorm van parkeren. Met parkeervergunningen, wel. En daarnaast vinden wij ook dat iedereen die ervan profiteert van het toerisme van Zandvoort... en dus bijvoorbeeld ook toeristenbelasting moet betalen... ook iedereen toeristenbelasting moet betalen die dat moet betalen... Nou, er is een, een brede werkgroep samengesteld, die is bezig. En wij verwachten in het vierde kwartaal, want het zal wat einde zijn, om met, met een notitie te komen. Dus in die zin kan ik wel toezeggen dat wij daar in een vorm uh, wel in de bestuursagenda kunnen opnemen. Het vierde kwam, het zou ook nog wat het eerste kwartaal 2018 zijn, want we zijn ook nog met wat andere dingen bezig. Maar het heeft echt onze aandacht en het is ook van belang voor de woningkwart. Je moet ook voorstellen... Hoe meer woningen er worden ontdrukken, dat gaat ook iets zeggen over de prijzen van de huizen in Sanford. Dus het heeft allerlei effecten uiteindelijk op onze economie. Maar aan de andere kant, wij, gaan het, wij hebben het dus wel over het verhuur van woningen. En dat is wel een van de business waar Sanford ook van bestaat. Dus we moeten het allemaal in het evenwicht zien. Het heeft wonen, echt onze werken, aandacht. en het is ook van belang voor de woningkwart. Je moet ook voorstellen.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 naar boven kunnen krijgen van wat er precies aan de hand is... en hoe ernstig het is en wat dat voor de woningvoorraad betreft. Want voor hetzelfde kan je ook zeggen van... dan moeten we nog meer woningen bijbouwen. Meneer Bluis, u heeft een interruptie. Mevrouw Keurenson, ik was iets later dan uh, gewenst. Excuses. Dank u, voorzitter. Um, ik ben eigenlijk um, een beetje ver, verbaasd over het betoog... want um, volgens mij is er beleid met betrekking tot uh, de verhuur... en woningonttrekking... Uh, zowel in de vorm van de noodverblijfsaccommodaties als ook wettelijk uh, voor Airbnb. Dus volgens mij is het gewoon een kwestie van handhaving. Maar dan bent u, uh, ben ik misschien, uh, hoor ik misschien bij de burgemeester te zijn. <tiedert> nou, het, dat, dat dachten wij eerst ook, maar dat heeft ook te maken met je huisvestingsverordening. Hoe je daarin gaat zitten. Wat je vindt over onttrekking van woningen aan de woningmarkt. Dus dat, dat heeft een, een veel breder... breder ...kijken van wat, wat moet er gebeuren. En er zitten, denk ik, daar nogal wat hiëten in. Je moet ook naar je bestemmingsplannen kijken. Ja, hoe ga je daarmee om? Dus het is inderdaad een breder als alleen maar handhaving. En het gaat met name, denk ik ook... ...dat je met elkaar, met, ook met degene die, die de dus verhuren... ...goede afspraken maakt en ze ook in zijn op het moment... Dat er iets aan de hand is. Als, als wij constateren als, als gemeente, er gaat iemand een, een verbouwing laten vinden plaats. En bijvoorbeeld bij die verbouwing kan je ook constateren dat dat niet alleen maar gebeurt omdat dat voor, voor wonen is. Dan nou, denk ik dat je dan ook proactief als overheid erop moet reageren. Als er een tweede woning wordt verkocht, dan moet je dat nog proactiever. je moet de mensen informeren. Dus dat, dat is een samenspel. Er zijn ook problemen, denk ik ten aanzien. Bij, bij de flatgebouwen met de VVE's, die hebben ook hun problematiek. Dus die, die, sommigen hebben dat heel goed geregeld, anderen weer niet. Dus dat vraagt toch wel van goede afstemming. Het is complexer als dat het op het eerste gezicht lijkt. Maar we gaan ermee aan de gang. Um, dat, is om wethouder. dat was hem. Dan nog even kijken. Ben ik iets vergeten? Nou, het abonnement uh, over de Griffie, uh, dat, dat, dat, dat begrijpen wij. Ik denk dat het heel goed is dat u het zeker de komende twee jaar uh, 100%... Uh, van de capaciteit van de griffie gebruik kunt maken. Dus wij zullen dat meenemen bij de begroting... en daar eventueel op terugkomen... of het wordt in de begroting gewoon verwerkt. Dank u wel, meneer Bluis. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Meneer Beelen, zie ik. Gaat u gaan. Voorzitter, dank u wel. Uh, dank u wel voor de toezegging ook... wat betreft de lastenverlichting. En helemaal op, op het punt van wat u net heeft uitgelegd. En ik ben het met u eens, mevrouw U. Ik heb ook de toeristische visies erop nageslagen. Ik heb andere dingen heb ik erop nageslagen. Maar volgens mij hebben wij op dit moment hebben wij gewoon geen beleid. Als het gaat om, stel u koopt een woning... en u gaat het vervolgens gebruiken voor, sociaal, voor, voor, voor, voor verhuur voor toeristen. Dan hebben wij op dit, wij hebben op dit moment niet adequaat... In, in onze beleving niet adequaat beleid op dit punt... Om die onttrekkingen voor de woningvoorraad, om daar iets aan te doen. En ik ben blij dat het wordt uitgezocht. Ik ben blij dat het in de bestuursagenda wordt opgenomen. En wij zien heel erg uit naar deze, deze nota, deze informatie die het college gaat verzamelen. Want dit is echt een zorg en wij horen... Agenda punt 8, dat is de uitwerking Amtelijke Samenwerking Zandvoort Haarlem en de deelneming aan landen. Op 13 oktober 2016 is het principe besluit gevallen om de ambtelijke Organisatie per januari samen te laten gaan met die van Haarlem, met de daarbij behorende kaders vanuit de Raad. Een deel van de organisatie wordt ondergebracht bij Landen NV, waarin Zandvoort een aandeel neemt. De raad wordt nu gevraagd om toestemming te geven aan het formaliseren van de ambtelijke samenwerking in een gemeenschappelijke regeling met een dienstverleningshandvest. Mondeling en schriftelijk zijn hier vragen over gesteld en zijn antwoorden gegeven vanuit alle betrokken partijen. En in de gemeenschappelijke regeling en het dienstverleningshandvest zijn ook nog enige aanpassingen verricht nadat het in de commissie is besproken. Die stukken heeft u allemaal gezien en behoren tot deze stukken. De Haarlemse Raad heeft op 22 juni jongsleden ingestemd. Ik ga over naar uw raad. In eerste termijn. Wie wil het woord? Ik ga eens even eerst rondkijken. Inventariseren. Mevrouw Van der Veld. Mevrouw Geurenson. Meneer Methes. Meneer Sandbergen. U maakt het mij wel moeilijk door heel subtiel met een vinger uh, Kijk even rond. Verder niemand meer? Goed. Uh, bij wie ben ik vandaag nog niet begonnen? Mevrouw de van der Veld, volgens mij. Aan u het woord. Dank u wel. Ja. Zoals u weet uh, is gemeente Belanger Zandvoort uh, niet echt een voorstander van de ambtelijke samenwerking. Sterker, we zijn een veld tegenstander. Maar het besluit is inmiddels genomen. Daar kunnen wij op dit moment niets meer aan veranderen. Ook al zouden wij een meerderheid vinden om dit besluit terug te draaien... dan zouden wij Zandvoort meer schade doen dan goed. En dat heeft te maken met het feit dat Haarlem... daar zijn afspraken mee gemaakt als wij ooit nog een ambtelijke samenwerking zouden willen hebben zouden we dat zeker niet meer behalen kunnen zoeken. Er is aangezegd: B moet dus ook gezegd worden. En waar gaat het nu om? Het gaat gewoon puur om het toestemming verlenen van een uitwerking van besluitvorming. Uitwerking dus. Van een besluit wat in meerderheid door deze raad is genomen, elf voor, zes tegen, waarvan drie van gemeentebelangens antwoord waren, daar ben ik me heel goed van bewust. Wij zien dus inderdaad in dat er geen weg terug meer is. In het verleden zijn er wel besluiten teruggedraaid en dat heeft de gemeente heel veel geld gekost. Ik uh, wil u een, een, een, een hypothetisch besluit voorleggen. Dat heeft te maken met het volgende. Stel deze gemeenteraad heeft de wens van een, uh, een hele grote groep inwoners eindelijk ingewilligd. Er wordt al jaren ongezeurd. Zij willen namelijk een groot openbaar zwembad... waar heerlijk baantjes getrokken kan worden tegen een billig tarief. Echter, de Raad moet nog besluiten of er nou zout of zoet water gaat. Dat was namelijk nog niet besloten... omdat het destijds nog niet bekend was wat de voor- en nadelen daarvan zijn... Zo is het waar wij nu op dit moment tegen aankijken. Nogmaals, wij zien dat die ambtelijke samenwerking eh, niet het juiste is voor Zandvoort. Maar het is nu eenmaal een besluit wat al genomen is. En daar kunnen we niet meer tegen in. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Ik ga het rijtje langs. Mevrouw Beurenson. De delen daarvan zijn. Dames en heren. Zo is het waar Dames wij nu op dit moment tegen aankijken. Mevrouw Beurenson heeft het Dank u Wij zien dat die ambtenaren. Volgens mij staat op dit moment eh, het agendapunt niet helemaal agenda. Maar het is nu eenmaal een besluit wat overleden is. En daar kunnen we niet meteen in. Dank u wel. Dank u wel mevrouw Van der Veld. Ik ga het rijtje belangs. Mevrouw Geurensson. Dames en heren. Dames voorzitter. En heren. Mevrouw Geurensson heeft het woord. Dank u voorzitter. Volgens mij staat op dit moment het agendapunt op de uh, agenda om toestemming te verlenen uh, voor het aangaan van een ambtelijke samenwerking. Uh, anders gezegd een ambtelijke fusie, want dat is het gewoon, uh, met de gemeente Haarlem. Volgens mij bij de behandeling, meneer Berenstel schudt weer nee, maar het is, het is en blijft een fusie, lees u de stukken er maar op naar. Nou, het college onderkent dat ondertussen ook. Uh, bij de behandeling in november... Een groot aantal inwoners noemde mevrouw van Veld net wilden een zwembad, waarbij de raad dan nu mocht besluiten voor zoet of zoutwater. Ik heb de, uh, de inwoners van Zandvoort helemaal niet gehoord dat zij de ambtelijke fusie met Haarlem willen aangaan. In geen enkel verkiezingsprogramma, daar is het wellicht wel gezegd, maar wij hebben niet de inwoner van Zandvoort gevraagd wat hij hiervan vindt. ...hem ook menigmaal heeft geciteerd. Want wat is namelijk het punt? De hulpstructuur wordt de hoofdstructuur en dan ga je gewoon de fout in. Um, er wordt ook van gewaarschuwd. Trap niet in de val van de ambtelijke fusie. De potentiële nadelen namelijk worden weggeschoven onder allerlei managementjargon. Met de uh, termen als een gedeelde ambitie. En we moeten vertrouwen hebben. En er is verbindend leiderschap. En we moeten het eigenaarschap voelen. En de machtsverschuiving van het management, uh, naar het management van de ambtelijke organisatie blijft onbesproken. Een gemeentebestuur heet dan nog wel zelfstandig. Maar dat is in feite schijnzelfstandigheid. Ambtenaren op afstand bepalen. Al dan niet uit naam van de efficiency. Het is dan ook gewoon een laf alternatief voor een bestuurlijke fusie. De gemeenteraad spaart zichzelf en ontloopt de hamvraag van een gemeentelijke herindeling. Het middel is erger dan een kwaal. Zijn wij dan tegen samenwerking? Zoals eerder gezegd, nee. Wij zijn wel tegen een volledige fusie, ambtelijke fusie met Haarlem. Organisch, modulair samenwerken waar kan. En niet omdat het moet. Dus met andere woorden... Op dit moment zullen wij tegenstemmen voor het aangaan van de gemeenschappelijke regeling... voor een ambtelijke fusie met de gemeente Haarlem. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Geurensson. En we zien meneer Metters. Ja, dank u wel, voorzitter, dat u mij de gelegenheid geeft om te reageren. Uh, het CDA is het begin af duidelijk geweest. Uh, wij zijn uh, voor die ambtelijke Ambtelijke samenwerking, mevrouw Keurzen. Daar zijn wij voor, en u mag het van mij ook een confusie noemen. De redenen voor ons zijn duidelijk, dat heeft met de kwaliteit te maken... van de dienstverlening aan standvoorters. En als ik de inmiddels hoeveelheid stukken zie die geproduceerd zijn... en ook de ervaring met de huidige werkwijze zoals die voor het sociaal domein geldt... kan ik niet anders dan concluderen dat we daar absoluut... ...op vooruitgaan en dat heeft u, geeft u ook vervolgens aan in uw ambitieniveau. Openingstijden blijven hetzelfde en daarnaast wordt er maatwerk geleverd... ...om de dienstverlening op andere punten te verbeteren. Dat was en blijft voor het CDA een belangrijk punt. Het tweede punt heeft te maken met de financiën. De financiële situatie van Zandvoort laat het absoluut niet toe... ...ook niet in het perspectief van nieuwe ontwikkelingen... En specialisme, wat we ook in de ambtenarij nodig hebben, om dat op het schaalniveau van Zandvoort te organiseren. Sterker nog, de VVD bijvoorbeeld, en daar heeft mijn partij in die periode ook aan meegedaan, die heeft dat wegbezuinigd. Maar wij durven de verantwoordelijkheid daarvoor te nemen nu en het vervolg daarvan te pakken, omdat het een weg... Samenwerking, mevrouw Keurzen. ...roept en in 2013 een intentieverklaring tekende van het college... ...die veel verder ging en waarin geen enkele uit die geproduceerd zijn... ...en ook de ervaring met de huidige uh, werkwijze zoals die voor het sociaal domein geldt... ...kan ik niet anders dan concluderen dat we daar uh, absoluut op vooruit gaan. En dat heeft u, geeft u ook vervolgens aan in uw ambitieniveau. Openingstijden blijven hetzelfde en daarnaast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 situatie kijken, wordt het wel interessant om aan die VVD te vragen waar ze die miljoenen vandaan halen die we zo dadelijk niet hebben als je voor het Zandvoortse scenario zou kiezen. Onvoorstelbaar. Dus nogmaals, voor ons is het helder uh, de koers die gevaren wordt. Wij zullen dan ook het raadsbesluit steunen uh, met het nieuwe element erin als het gaat om de spaarende landen NV uh, en een aandelenbelang van 10%. Dat is goed onderbouwd. Uh, en dat uh, uh, kunnen wij ook volledig steunen, en dit als de andere punten. Dus wij staan achter het raadsbesluit. Dank u wel. Dank u wel, meneer Metters, Minister Sandbergen. Ja, dank u. Sorry. Ik krijg er een brok van in mijn keel. Voorzitter, uh, D66 beschouwt de behandeling van dit uh, raadsvoorstel als een uh, historisch moment... Het uitgangspunt van deze raad is altijd geweest dat Zandvoort een zelfstandige gemeente moet blijven met een eigen couleur lokaal. In onze ogen is dat uitgangspunt alleen te verwezenlijken als wij een vergaande samenwerking zoeken met een andere gemeente. Een en ander kwam ook tot uitdrukking in het rapport van Zijnstra en Van der Laar. Uit het rapport van dat bureau kwam ook naar voren dat de gemeente Haarlem de meest gewenste partner is om dit doel een zelfstandige gemeente te blijven te realiseren. Het proces is al in de raadsperiode 2010-2014 in gang gezet en daarna heeft de raad op diverse momenten het college opdracht gegeven de uiteindelijke samenwerking te realiseren gekozen is de samenwerking aan te gaan door middel van een ambtelijke fusie. De Raad heeft in meerderheid op 13 oktober 2016 een definitief besluitje toegenomen. Het college heeft met dit besluit een aantal zienswijzen meegekregen... en ik verwijs dan met name naar lid A.3 van het raadsvoorstel van 13 oktober 2016... Die zienswijzen zijn wat ons betreft voldoende vertaald in het document Gemeenschappelijke Regeling Amtelijke Samenwerking Zandvoort-Haarlem en het Dienstverleningshandvest Zandvoort-Haarlem. Met betrekking tot de deelname in het aandelenpakket van Spaarne Landen EMV hebben wij kennis genomen van het van de validatierapport Berenschot waarin zij onder andere aangeeft dat de aandelenverhouding van 10% van het totale pakket op basis van het inwonersaantal redelijk is op grond van de democratische legitimiteit. Verder hebben wij met veel genoegen het magazine Zichtbaar Zandvoort gelezen. Onzinsziens is dit het laatste raadsvoorstel dat deze raad in deze periode neemt. Het zijn de puntjes op de I met betrekking tot de ambtelijke samenwerking met Haarlem. Een proces waaraan de verantwoordelijke wethouder vanaf 2014 tot op heden... met groot enthousiasme en professionaliteit heeft gewerkt en sturing gegeven... binnen de gestelde kaders en binnen het beschikbare budget. Een proces wat in onze ogen noodzakelijk is voor het behoud van de zelfstandigheid van ons dorp. Dus nogmaals, wat dat betreft is het een historisch moment. Dit raadsvoorstel omvat zes besluiten. Met betrekking tot het vijfde besluitpunt nemen wij aan dat de titel Zicht op Zandvoort zichtbaar Zandvoort moet zijn. Dat neemt niet weg dat D66 met alle zes de besluiten instemt. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Sandbergen. Ben ik iemand vergeten in eerste termijn? Kijk rond, dat is niet het geval. Portefeuillehouder, meneer Kuipers, er zijn geen vragen gesteld. Heeft u nog behoefte om iets toe te voegen aan deze discussie? Of zegt u... Meneer Kuipers. Um, nou, in zoverre heb ik wel enige behoefte om nog even kort stil te staan... bij uh, de zorgvuldigheid van het proces dat we de afgelopen jaren hebben doorlopen... Er wordt door een enkeling vanavond gezegd... het is een historisch besluit. Ik denk wel dat het in ieder geval een heel belangrijk besluit is. Um, en een besluit dat we ook na een langdurig proces... waar we jaren mee bezig zijn geweest... Uh, nu met elkaar gaan nemen. En ik ben blij te horen, dat heb ik ook in de commissie ge, gezegd... Uh, dat ik de indruk heb dat de raad in ieder geval vindt... dat het college het besluit van oktober vorig jaar... Uh, goed vervolgd heeft. Uh, waarna we vanavond nog een aantal... Um, besluiten uh, moeten nemen die nodig zijn om de gemeenschappelijke regeling... per 1 uh, januari aanstaande ook daadwerkelijk uh, te kunnen laten uh, starten. Um, en met opzet zeg ik het ook zo, ik heb het in het verleden vaker gezegd... Uh, we hebben in oktober vorig jaar echt heel duidelijk gezegd... we nemen een definitieve keuze richting die ambtelijke samenwerking... en u heeft vervolgens gezegd... die ambtelijke samenwerking verkiezen we ook boven het bestendigen van de huidige organisatie. Daar hebben we natuurlijk ook een poos nog met elkaar over gesproken in dat verband... U heeft veertien kaders aan het college meegegeven en uh, vervolgens ook een dekkingsopdracht gegeven... hoe dat vervolgens uh, zou moeten uitpakken financieel. En ik ben heel blij en uh, in dat verband ook uh, dankbaar richting de Haarlemse organisatie... dat we eigenlijk binnen dat volledige uh, kader die samenwerking hebben kunnen organiseren. En ik heb ook gemerkt in die gesprekken met Haarlem uh, dat we wat dat betreft... Uh, en dat geldt zowel voor de ambtenaren als voor de, de werkwijze in de toekomst... Uh, met respect voor de Zandvoortse kleurlokaal worden ontvangen. En ik ben, uh, ik ben blij dat we dat ook zo hebben kunnen, kunnen organiseren. Dus dat, uh, voorzitter, zou ik in ieder geval nog uh, aan de Raad willen meegeven. Dank u wel. Dank u wel, uh, meneer Kuikers. Wij gaan naar een tweede termijn. Iemand behoeft aan een tweede termijn? Meneer Kramer. Ja, voorzitter. Uh, Deze 60 zei ik net dat dit een historische. Uh, ja, hoogtepunt vond. Ik vind het echt een, een dieptepunt wat hier gebeurt. Ik ben nu bij, dit is mijn derde periode als raadslid. En toen ik deze derde periode begon, had ik nooit het vermoeden dat dit ooit zou gebeuren. Ik vind het ook totaal ondemocratisch wat hier is gebeurd. Mijn fractievoorzitter zei het al, dat er in geen enkel verkiezingsprogramma dit aan de kiezer is voorgelegd. Dus wij hebben al eerder gezegd... Dat we dit graag uh, aan de kiezer zouden voorleggen en dan in ieder geval over de, uh, de gemeenteraadsverkiezingen heen zouden willen, willen trekken. Ik vind het ook totaal ondemocratisch wat hier is gebeurd. Mijn fractievoorzitter zei het al dat in geen enkel verkiezingsprogramma dit aan de kiezer is voorgelegd. Dus wij hebben al eerder gezegd dat wij dit graag uh, aan de kiezer zouden voorleggen en dan in ieder geval over de, uh, de gemeenteraadsverkiezingen heen zouden willen, willen trekken. Daar is niet naar geluisterd. Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat een GBZ, een partij die zich altijd zo fel tegen dit soort besluiten heeft gekeerd. En ook in het verleden heeft laten zien dat als ze ergens tegen zijn ook achter dat besluit blijven staan. Ze zijn gedraaid. Ja, ik, ik, ik vind dat wonderbaarlijk eigenlijk en ik vind dat ook heel erg uh, jammer. Als ik ook de verkiezingsprogramma's kijk van het CDA. Mevrouw, meneer Kramer, u heeft een interruptie van mevrouw Van der Veld. Meneer Kramer, ik begrijp u volkomen dat u denkt dat wij gedraaid zijn. Nee, wij zijn niet gedraaid, We hebben het strijden opgegeven. Het heeft namelijk geen enkele zin. Er is met 9-6 aangenomen. Zouden we nu tegenstemmen, zou het met 9-6 wederom worden aangenomen. Het besluit is al genomen. Dus kunt u wel zeggen dat ik draai, dat is niet het, het, het verhaal. Dat is zeker niet het verhaal. Het is alleen, het besluit is genomen en dit is een uitvoering van dat besluit wat genomen is. En dan kan ik vrolijk nee zeggen. Tuurlijk, dat kan ik. Maar ik bereik er niets mee. Meneer Kramer. Ja voorzitter, ik, ik zei het net al, ik zou het heel graag aan, aan de Zandvoortse kiezer hadden voor willen leggen. En ik denk dat je dan democratisch bezig bent geweest. Hier is geen enkele democratische legitimatie van het besluit wat we hier vanavond gaan, gaan nemen. Het is ook een besluit wat je niet kan terugdraaien. Het is niet zo van over vier jaar, het bevalt allemaal niet. We draaien het eventjes terug wat hier vanavond door deze gemeenteraad zonder democratische legitimatie wordt besloten. Als je ook kijkt in de verkiezingsprogramma, en ik haal dan toch eventjes het CDA aan wat er in hun verkiezingsprogramma staat. En er staat, maar uitgangspunt moet steeds zijn dat de samenwerking niet leidt tot een grootschalige en afstandelijke organisatie. Nou, het tegendeel gaan we nu bewerkstelligen. We gaan samen met een hele grote gemeente, we zijn als, als, als Zandvoort zijn we ondergesneeuwd, uh, Haarlem heeft ongeveer 150.000, 160.000 inwoners. Sanford heeft er 16.000. Dus je zit op 10% van het geheel. Je sneelt volledig onder. Voorzitter, ik wilde dit toch als persoonlijke nood hier hebben meegedeeld. Omdat ik het dit... Ja, tenminste, ik, ik, ik, nee, ik zit hier zo lang in de gemeenteraad. En ik vind het echt ja? een, uh, ja, dit echt een... U uh, heeft een interruptie van meneer Metters. Ja, voorz ja, voorzitter. Dank u wel voor de tijd die u mij uh, hiervoor geeft. Uh, het CDA wordt aangehaald. Het CDA... ...is duidelijk geweest in zijn verkiezingsprogramma. Het gaat het CDA om de zelfstandigheid van de gemeente Zandvoort. En meneer Kramer, mevrouw Keurensen en meneer Hendricks... ...die zelfstandigheid van Zandvoort, die blijft gehandhaafd. Het is geen schijn, zoals mevrouw Keurensen dat net noemde. geen schijn geen schijnzelfstandigheid. Wij gaan hier volledig over onze eigen begroting. En ten aanzien van de ambtenaren heb ik er vertrouwen in... Dat mensen die een ambtenaren, uh, in de, het ambtenarenbestand van Zandvoort uh, zijn beste beetje blijft doen in Haarlem. Waar ook kwalitatief goede ambtenaren zitten. En daar heeft het CDA dus alle vertrouwen in. En ik moet u nogmaals de vraag stellen: waar haalt de VVD jaarlijks de 1.065.000 euro vandaan? die we anders uh, moeten gaan besteden? Uh, dat is structureel geld en de incidentele gelden die ook tot 1,2 miljoen oplopen de komende jaren. Hoe gaat u dat verkopen aan Zandvoorters? Dat heb ik net gezegd en daarom, ik kan me voorstellen dat u zich, dat u zich er vervelend bij voelt. Het gevoel van zelfstandigheid, maar de feiten wijzen een heel andere kant uit. En vandaar dat ik nog even terugkom op mijn eerder betoog wat ik gehouden heb. Dank u wel meneer Metters. Meneer Kramer, u, u zei net van u had behoefte aan deze persoonlijke nood. Was dat de... Aanleiding tot een afronding of had ik u verkeerd ja. begrepen? Ja, goed. Kijk nog even rond. Iemand anders nog in tweede termijn? Meneer Cohen. Ja, dank u wel. Ik uh, vind het hele wijze woorden die meneer Kramer uitspreekt. Ik heb natuurlijk geen uh, detailkennis wat er allemaal in het verleden is gebeurd. Maar ik denk ook echt als je het de burger vraagt dat hij het uh, grotendeels niet, uh, niet zou willen. En... Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hier Efteling politiek wordt uh, gespeeld. Dus ja, wat, wat mij betreft, uh, GBZ uh, houdt de trein niet stil, maar ik spring wel uit. Dank u wel. Dank u wel. Kijk even rond. Wethouder nog behoefte aan een tweede termijn. Meneer Kuipers. Zeker en eigenlijk alleen maar omdat uh, het nooit prettig is om als portfouder te horen... dat er uh, besluiten zouden worden voorgelegd door het college die geen democratische legitimatie hebben. En ik vind dat een, uh, een zaak waar we wel vanuit het college moeten reageren. Voor de duidelijkheid, we zijn al vanaf 2018 hiermee bezig. Er is destijds een bestuurskrachtonderzoek gedaan. Toen is er aangegeven en moet flink wat verbeteren eigenlijk, aan de ambtelijke organisatie. Wil die toekomstbestendig zijn... Dat betekende dat we eigenlijk vanaf dat moment maar in ieder geval vanaf 2010 is gezocht naar samenwerkingsvormen met andere gemeenten. We hebben het er vaak over gehad met elkaar in deze zaal. En dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat we uit zijn gekomen bij de gemeente Haarlem. Sinds 2008 zijn er meerdere verkiezingen ook geweest. En het is natuurlijk aan iedere politieke partij om er wel of niet aandacht aan te besteden. Maar de democratische legitimatie voor ieder besluit wordt volgens mij gevonden in het feit dat u democratisch gekozen bent en eigenlijk iedere vergadering weer met elkaar besluiten neemt of die nou wel of niet in verkiezingsprogramma staan, is daar niet het uitgangspunt voor. Wat ik wel heel belangrijk vind is dat waar het gaat over de betrokkenheid van onze bevolking, we hebben dat ook in het verleden wel eens een keer besproken, waar het gaat over bijvoorbeeld zoiets als een referendum. We hebben geen referendumverordening, dat maakt het buitengewoon complex om dat buiten verkiezingen om eh, voor te leggen. Nou, de VVD heeft aangegeven, we zouden het graag over de verkiezingen heen willen tillen. We hebben destijds aangegeven, het is zaak dat we nu wel duidelijkheid creëren, ook voor de ambtelijke organisatie. Dat was ook een uitdrukkelijk verzoek van uh, die ambtelijke organisatie. En er zijn wel degelijk in 2015 uh, participatiebijeenkomsten geweest uh, voor onze inwoners. Uh, dus het idee alsof uh, onze inwoners hier niet bij betrokken zijn, dat wil ik echt bestrijden. Want daar hebben we du duidelijk naar juist wel voor gekozen. Uh, dat er vervolgens een keuze moet worden gemaakt. Omdat we ook nog een bestuursgrachtonderzoek hebben laten doen uh, in dit verband waar we nou niet al te best uitkwamen. Dat maakt dat we nu uiteindelijk met elkaar voor dit besluit staan. En het is aan u natuurlijk om daar vervolgens ook wel of niet in mee te gaan. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel, meneer Kuipers. Ik constateer dat er voldoende over gezegd is. Natuurlijk is dit een belangrijk besluit. Volgens mij is dat de kerntaak van de gemeenteraad om besluiten te nemen... en ook belangrijke besluiten. En dat het dus wat doet met mensen, is heel begrijpelijk. We gaan tot stemming over. Bij hand opsteken. Nee, voorzitter, een stemming. U doet een verzoek tot hoofdelijke stemming, mevrouw Geuronsson, begrijp ik Ja, sorry. Goed? Ja, nee, ik uh, denk ik hoor opeens iets anders. Uh, en het is een goede gewoonte dat dat verzoek wordt overgenomen. Even kijken. Nou, meneer Mettes. Volgens mij uh, bent u de eerste die uw stem kenbaar kan maken. Dan bent u toch niet uh, voor niets uit de lozing naar voren gekomen. Ik begin bij meneer Mettes. Voor. Meneer Miesenbeek. Meneer Paap? Voor. Mevrouw van der Plas? Voor. Meneer Poster? Tegen. Mevrouw Rietkerk? Voor. Meneer Sandbergen? Voor. Meneer Steegman? Voor. Mevrouw van der Veld? Voor. Meneer Veldwies? Voor. Meneer Belen? Voor. Meneer Berendsen? Voor. Meneer Cohen? Tegen. Mevrouw Geurenson? Tegen. Meneer Hendrix, tegen. Meneer Hermsen. voor. Meneer Kramer, tegen. En dat, dat betekent dat er twaalf mensen voor hebben gestemd en vijf tegen en daarmee is het voorstel aangenomen. Dat brengt mij op agenda punt 9. Dat is de lijst van ingekomen post. Zijn er vragen uwzijds over de wijze van afdoening? Ik kijk rond. Dat is niet het geval. Dan is het besluit genomen. Dan agenda punt 10. Het verslag van de vorige vergadering van 23 mei 2017. Op voorhand heeft meneer Hemse kenbaar gemaakt dat zijn stemverklaring bij het bestemmingsplan Bentveld punt, agenda punt, ontbrak. Die hebben wij toegevoegd. Dat heeft hij terecht geconstateerd. Zijn er nog anderen? Zo niet. Dan is dat verslag vastgesteld met dankzegging. ...aan de griffier. En dat betekent dat ik vervolgens deze vergadering ga schorsen. Ik dank u voor uw inbreng. Ik dank de luisteraars aanwezig op de publieke tribune... ...en de luisteraars en kijkers thuis. En ik zou zeggen tot morgen. Is het orkest er al? Zijn ze er alle 48? Zo'n groot orkest aangekomen om mij te begeleiden bij het volgende liedje. Een van de mooiste liedjes vind ik zelf. Op het tekst van Hugo. Bedankt van voor, voor het luisteren naar de ZFM-raadsvergaderingen hier op ZFM Zandvoort. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerkenkar met paarden Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer een kroeg, een juffrouw te fiets het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets maar het is waar ik geboren ben dit dorp ik weet nog hoe het was de boerenkinderen in de klas een kar die ratelt op de keien het raadhuis met een pomper voor een zandweg tussen koren door het vee, de boerderijen en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 Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd. En nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is. Ze zien de televisie En wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien. Hoe of het bankstel staat bij min En de dress maar met plastic rozen. En love.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 ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten hart voor een cent. Ik zag hun moeders stoutjes springen, dat dorp van toen het is voorbij. Dit is al wat er bleef voor mij, een aanzicht en herinneringen toen ik laat.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 Ja, dames en heren, mijn naam is Kasper Geurzen... en ik heb net gehoord dat ik nog een uurtje door mag gaan... maar dan niet met de ZFM-raadvergaderingen. We beginnen met een uh, rustig nummertje om in te komen. Dit is uh, D.N.C.I. Cake by the Ocean, hier op ZFM Zandvoort. Masterpiece, to waste time with the masterpiece. Uh, you should be rolling with me, you should be rolling with me. Uh, you're a real life fantasy, you're a real life fantasy. Uh, but you're moving so carefully, let's start living dangerously. So, do we, baby? I'm going up the down since we played.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 weer ZFM. Dit was de was heartbeat song van Kelly Clarkson. En nu komt Eken met No More You. Hier oh, oh, oh. op ZFM Zandvoort. Oh, oh, oh, oh. Just one the same being alone I don't walk the same without you on my arm I lost my charm I don't know how I made it before cause you are my future for sure and now that it's over I don't know how I'm gonna get by with no more you with no more you what am I gonna do with no more you to see me no more what am I gonna do no more can't believe there's no more I look at my passenger side and there's nobody to ride with me for it feels like the end I lost my friend I can't sleep at night because your side ain't occupied the hurt in my eyes won't go away I'm in so much pain you, With no, no more you, what am I gonna do? With no more you to see me through, with no more you, what am I gonna do? There's no more you, I can't believe there's no more. you, Don't know if I can make it or not. Oh. That I'm going through a lot. Uh -huh. I'm being alone when you used to be on top, top. Call for you, it's no more you. Stop for a minute, then I pinch myself. Uh -huh. I can't believe I'm here by myself. Uh -huh. I can't do anything without your help. Call for you, it's no more you. Uh -huh. With no, no more. No more. Ja, goedenavond dames en heren. Dit waren de raadsvergaderingen op ZFM Zandvoort. Morgen om acht uur gaan we weer verder met de raadsvergaderingen. Wordt ook weer door mij verzorgd. Ongetekende Casper Geuransson. Voor nu um, ga ik nog een uurtje draaien. Dan krijgen we eerst het nieuws en daarna... volgend um, ja, met mijn... Uh, Uur, programma van een uurtje. Meer cent mocht ik niet krijgen, kon ik het niet uh, krijgen. Eens een grapje, maar uh, het nieuws zo op ZFM M Zandvoort. volgt een een uur, uurprogramma van mij. Dat zal een iets. Uh, ik zal het nog redelijk rustig houden. Omdat de, de raadsvergadering net klaar is. En uh, dat niet iedereen gelijk uh, denkt van... Oh, moet ik wakker worden? Is het alweer zo laat? Dus uh, zo het nieuws op ZFM Zandvoort. Gevolgd door een uh, leuk uurtje van mij. Ik heb geen naam Maar uh, het is gewoon een uurtje van... De, Kasper Geuralsson hier op ZFM Zandvoort. En dan uh, als ik kijk naar de klok. Het is 10 uh, uur. Dat betekent uh, tijd voor het nieuws op ZFM Zandvoort. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.